Ik kan er niet mee leren leven. Ik hoop dat je eenmaal hier weer voor me zal staan. Ja, dat ik het nog mag beleven. Jij bent in dat verre vreemde land getrouwd. En heb daar een heel nieuw leven op gebouwd. Jij bent daar gelukkig, maar ik heb verdriet. Ach, maar lieve jongen. Vergeet mij toch niet, je weet hoe ik naar je verlang En hoe ik nog steeds aan je hou Jonge, waarom ben je toen het mokum weggegaan? Dat kan ik nog steeds niet begrijpen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 are the ticket know